Awdi billahi astaraji bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina alkarim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd khilif de gures en zusters de reis naar de hel of het paradijs en reis die in ieder zal ondergaan maar weinig daarbij stilstaan. En reis. Waar begint deze reis? Via welke weg? Welke stations? Waar stopt het? En waar eindig deze reis? Vandaag, vandaag, geliefde broeders en zusters, zullen we stilstaan bij deze reis? Vandaag maken we een proefrit. Vandaag wordt je bekendgemaakt, of word je herinnerd aan een aantal stations en we zullen bij vier stations stilstaan. Een aantal stations. Vandaag wordt je verteld hoe deze reis eruit zou kunnen zien voor jou. De reis naar de hel van paradijs. Stap in en laat me de komende minuten je gids zijn. Maar één voorwaarde heb ik voordat je instapt. Stap dit keer met je hart in, niet met je lichaam. Stap dit keer. Enkele momenten in deze reis mee. Maar dit keer met jouw hart, geliefde broeder en zuster. Dat hart wat misschien verhard is. Dat hart wat misschien op uitsterven ligt. Dat hart wat misschien ziek is. Dat hart wat huilt en schreeuwt om genezing. Dat hart dat misschien verroest is. Dit zijn de momenten waarmee je het kan kunnen herstellen. En tot leven zou kunnen brengen. Dus, sluit je af. Dus... Leg jezelf op. Dus strijd even. Enkele minuten. Tegen je zwakke ziel. Om te zeggen. De komende minuten ga jij mee in een reis. De komende minuten stap jij in mee in de reis. Naar de van het paradijs. Stap in. In de reis. Stap in. In een reis. Die begint. Die begint met een einde. En elk station zal ik jou even. Mezelf en jou daaraan herinneren. In deze reis naar de hel van paradijs is er niemand die niet langs dit station zou gaan. En niemand die langs deze vier stations zou gaan. Niemand die daaraan zou kunnen ontkomen. En bij elk station heb je twee mogelijkheden, geen derde. Een mogelijkheid die er voor jou zo kan uitzien. Of een mogelijkheid die er voor jou zo kan uitzien. En bij allebei de mogelijkheden. Daar zal ik mezelf en jullie even mee bekendmaken. De reis naar de helft op paradijs. Een reis die begint met een einde. Die begint op het moment dat jij je laatste adem uitblaast. Ja, daar begint deze reis. En dat is dan ook station 1, de dood. Geliefde broeders en zusters. Daar begint deze reis. Daar eindigt het niet. Daar eindigt dit leven voor jou. Daar eindigt deze test voor jou. Daar eindigt deze strijd voor jou. Maar dan begint de reis. De dood. De dood die velen van ons vergeten zijn. Maar helaas vergat het ons niet. En de dood waar we telkens tot elke dag weer worden opgeschrikt door de meest verschrikkelijke verhalen. Een, me een naaste van ons. En in onze omgeving. Onze vrienden. Onze kennissen. Dag in dag uit. Horen dat ze heen zijn gegaan. Maar dit ons niet in beweging bracht. Dit ons zelfs niet deed herstellen. Dit ons misschien ons zelfs niet deed terugkeren. De dood is het eerste station. Geliefde broeder en geliefde zuster. En jij en ik weten dat de dood een feit is. En de dood een zekerheid is. En de dood een waarheid is. Maar de vraag is. Heb jij je erop voorbereid? De vraag is, wat heb jij erop voorbereid? Als jij en ik erover eens kunnen zijn dat de dood een waarheid is, wat hebben we er daadwerkelijk op voorbereid? Als jij en ik niet ontkennen dat dit ons zal treffen, is dan naar de vraag, waarom blijven wij dan onachtzaam? Waarom blijven wij dan onachtzaam? En is het minst of geringste iets wat ons al daarvan afhoudt? Geliefde broeder en zuster, de dood, de dood is ook die waarheid. Die kwam met een doodstrijd, waarin Allah ons al over heeft bericht. En de dood, zoals Allah hem ook in de Koran noemt, als waarheid. De waarheid die jij en ik met ons gedrag ontkennen. Met ons gedrag ontkennen. Maar zo niet durven te ontkennen. Hij vertelde ons namelijk en de doodstrijd is gekomen met wat je Allah vertel ons wat, wat die doodstrijd die hevige pijn op het laatste moment daar waar je dan ook ligt waar is het mee gekomen met al hak, met de waarheid. En de waarheid is, geliefde broeder en zuster. De waarheid is dat jij en ik zullen sterven. En de waarheid is dat jij op je laatste momenten. engelen van de genade zult binnenzien komen. of engelen van de bestraffing jou binnenzien binnen komen. En de waarheid is dat jouw graf een kuil van de kuilen van Jehennem zal zijn. of. Een tuin van de tuinen van het paradijs. Zal zijn. De waarheid. De dood is de waarheid die de vroomste is. Tegenmoet gekomen. En de dood is de waarheid die de slechtste. Tegenmoet is gekomen. De dood is de waarheid die de oudste. Is tegenmoet gekomen. En het kwam de jongste. Tegenmoet. De dood is de waarheid. Die de rijken tegenmoet is gekomen. En die de armen tegenmoet is gekomen. De dood. De dood is dus datgene wat de beste. En vroomste. En meest. Edele persoon. ...tegemoet is gekomen, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar jij, jij gedraagt je alsof je denkt dat je daaraan kunt ontkomen. Geliefde broeder en zuster, geliefde broeder en zuster, wij hebben... ...wij hebben al een garantie van Allah waarin hij ons zegt... ...en die ken jij ook en heb je vaker al over gehoord, waarin hij zegt... ...kullu Elke ziel, elke ziel, ja, ook dat van jou. Ja, ook dat voor jou hier. Ja, ook dat voor jou, terwijl je naar 12 of 18 of 20 bent, zal Zal. de dood proeven. En zal haar einde tegenmoetkomen. En zal datgene. En zal datgene proeven wat anderen ook al hebben geproefd. Allah heeft jou die garantie gegeven. En jij. Loopt erbij, terwijl je eigenlijk het ontkent met jouw gedrag. Allah azzawajal vertelde ons, <tied> al datgene wat zich op deze aarde aan om jou heen en kijk maar wie naast je en wie om je heen zit. Hoe rijk, hoe arm, hoe groot, hoe gezond. Wat voor veiligheidsmaatregelen die hij ook om zich heen heeft. Misschien welke macht die hij ook om zich heen heeft. Hij kon zich niet, hij kon zich niet Beschermen tegen datgene wat overal doorheen komt. Tegen datgene wat jou ook tegenmoet zal komen waar dan ook. Het is alleen maar de vraag hoe, waar, met wie en voor welke zaak komt het jou tegenmoet. Geliefde broeder en geliefde zuster. Enkele momenten. Ik vraag jou je hart mee in die reis. En sta even stil bij die laatste momenten van jou. Sta even stil op het feit dat jij daar zult liggen. Waar het ook is, of het nou op, in het ziekenhuis op een kamer is, of op jouw kamer, of langs het snelweg, of op een voetbalveld, of misschien in een discotheek, of misschien op het strijdveld, of misschien onder, in, in de moskee. Waar het ook zal plaatsvinden, op welke plek dan ook, dat daar op dat moment dat jij daar ligt, je laatste adem bent uit en blazen, dat jij engelen binnen ziet lopen. Of het nou op die autobaan is. Of het nou in die auto is, of het nou in het ziekenhuis is, of het nou bij jou thuis is. Zoals wij hier bij elkaar zitten, zullen dan engelen binnentreden, die ook de ruimte gaan vullen. En zullen deze engelen dan optie 1 zijn, namelijk goedruikende engelen. Mooie, witte engelen. Met een kleed van het paradijs dat ruikt naar muskus. En het zien van hun... ...al een glimlach op je gezicht tovert. En zij deze ruimte om jou heen zullen vullen. En jij misschien allerlei familieleden al om je heen hebt... ...of vrienden of kennissen of mensen die met jou uit zijn gegaan... ...of mensen die met jou in het voetballen zijn... ...of mensen die met jou in gebed zouden treden... ...of mensen die zich hebben gehaast richting het ziekenhuis... toen ze hoorden dat jij daar je laatste momenten mee aan het maken was... ...dat zij, ondanks dat het druk is op die kamer... ...of op dat moment of waar het dan ook is... ...dat zich dan toch engelen... Om jou heen omringen. En deze engelen vlak bij je hoofd gaan zitten. En dan gaan wachten. Want het is niet hun opdracht. En het is niet hun taak. Om jouw ziel te nemen. Daar komt de baas. Persoonlijk voor. De baas die aangesteld is van boven zeven hemelen. Met als enige opdracht. Jou en mijn ziel en ieder ziel te nemen. En die zal dan binnentreden. Maar het kan ook zijn. Het kan ook zijn. Dat dezezelfde engelen. Dat jij daar ligt. En dat jij staart. En dat jij engelen ziet binnenkomen in die ruimte. En het helemaal vol raakt met engelen. Stinkende, zwarte, angst aanjagende engelen. Met een beharige gekleed En met dat stinkt. En de stank en de blik eigenlijk jou al verstijven. En je denkt, je zweet al eigenlijk dat het heel slecht Dat je daar slecht aan toe bent. En jij ligt daar. En op dat moment, op dat moment, geliefde broeder, wordt jou het zwijgen opgelegd. En op dat moment is jouw hart dat zal praten en zal schreeuwen. En het liefst zou dat schreeuwen via je tong... ...zodat jij op dat moment zou kunnen zeggen... ...mijn vader, mijn moeder, mijn neef, mijn zoon, mijn, nee, mijn familie, mijn vriendin... ...mijn, noem maar op, mijn, mijn, mijn. Kijk uit, want ik zie zaken die jullie niet zien. Help, ga terug naar de weg van Allah. Want ik zie engelen die ik nu zou willen omschrijven voor jou... Die ik nu zou willen vertellen aan jou wat ik zie, maar ik kan het niet. Mijn hart is op dit moment aan het praten. Allah heeft me het zwijgen opgelegd, zodat ik dat niet kan vertellen. Maar ik zie ze binnenkomen. En was ik degene die zich heeft laten vermanen en terug is gekeerd en geleefd heeft op de weg van Allah. Dan zijn het die, goed... Ruikende en goed uitziende engelen. Dan zal ik hopen dat jij diezelfde weg zal bewandelen. Terug zal keren naar de weg van Allah. Terug zal keren naar de moskeeën, naar de Koran. Terug zal keren totdat jij datzelfde moment mee zal maken. En jij die deze engelen ziet binnenkomen. Paniek is er om je heen. En je wilt ze allemaal berichten, en allemaal zijn ze in het heilen, want er is een naaste van hun die ze kwijt gaan raken, Het is een geliefde van hun die ze bij hun willen houden, maar niets zal hun in staat stellen om datgene bij zich te houden waar Allah is oude, al over heeft over opdracht voor heeft gegeven om te nemen. Het is de tijd die is aangebroken, en jij kunt ook misschien dadelijk in een zwarte, god, eh, zwarte angst engelen zien. En jij zult dan hopen dat jij tegen diezelfde beste vriend van je misschien een smsje kunt sturen en zegt van... Doe alsjeblieft niet en keer terug, want anders zie jij dezezelfde engelen. Tegen jouw familie, tegen jouw vader zul je willen zeggen... Ja, oh vader, tak en want je gaat dadelijk deze engelen zien misschien als het zo doorgaat. Tegen jouw moeder, tegen jouw vriend, tegen jouw familie, tegen jouw partner, tegen jouw kinderen... Alles om jou heen zou jij misschien willen schreeuwen. Doe alsjeblieft keer terug. Want dadelijk zie jij deze engel. En dat wens ik niet voor jou. Want ik hou van jou. Ik was zo stom. En ik heb me eigenlijk laten gaan. En ik koos voor het andere leven. En nu zie ik ze tegenmoet. Maar ik zou niet wensen dat jullie mij daar ook allemaal in volgen. Want ik wens het allerbeste voor jullie. Want ik hou van jullie. En dan. Dan geliefde broeder en geliefde zuster. Komt de baas zelf binnen. En dan zal die. Naast je hoofd plaats nemen. En dan zal die. Die ziel uit je lichaam rukken. En dan zal die. Die overhandigen. En deze engelen. Op het moment dat hij die overhandigt. Mensen in, in die kamer of om jou heen. Of het nou artsen zijn. Vrienden, familie. Iedereen is er omheen. En het vragen en het smeken. En de hoop nog hebben. Dat ze jou zouden kunnen redden. Want ze zijn om jou heen en zegt, waqeile man raaqwa. En dan wordt dan gezegd, wie kan hem genezen, wie kan hem helpen, we hebben er alles voor over, geef onze zoon terug, geef onze familie terug, geef onze kennis terug, geef onze vriend terug, laat hem terugkeren en hij zal daarna, zal die de weg van Allah niet meer verlaten. Maar hij, hij heeft het al gezien. Zij ligt daar en heeft het al gezien. Jullie kunnen wel schreeuwen. Jullie kunnen wel huilen. Jullie kunnen van alles over voor mij over hebben. Maar ik heb al gezien. Het is over. Ik ga richting mijn Heer. En uit angst zullen dan de benen zich kruisen... Uit angst die jou tegemoet zal komen... omdat je weet dat daar het einde al is... en niemand meer iets voor je kan betekenen. Jij beseft al klaar. Het is over en uit. Richting mijn Heer. Dat is wat mij beloofd werd. Richting mijn Heer. Waar ik verantwoording af zou moeten leggen. Richting mijn Heer. Daar ga ik nu die reis tegenmoet. Geliefde broeder en geliefde zuster... Geliefde broeder en geliefde zuster, datzelfde moment, dat is station A. Station 1 voor jou. Hoe gaat het eruit zien? Dat kun jij grotendeels bepalen. Daar heb jij invloed op. Daar kun jij de koers voor veranderen. En dan zul jij, of, die donkere, angstaanjagende, stinkende engelen zien. En dan is dat al het eerste slechte nieuws voor jou. Want dat wat daarop zal volgen, zal enkel en alleen maar erger zijn. Of... Jij kunt behoren tot diegenen die zich hebben laten vermanen en die dus eindelijk eens een keer een lering hebben getrokken. En niet enkel aan de dood hebben gedacht toen zij iemand op de schouder zouden nemen. En niet enkel de moskeeën hebben bezocht toen zij het gedode gebed zouden verrichten over iemand hiervoor. Niet tot degenen de die uitgenodigd werden naar de moskeeën maar dit allemaal weigerden totdat ze werden gedragen. Terwijl ze lopend konden komen en vrijwillig het nalieten. Maar toen zij werden gedragen daarvoor lagen. En dan vele van onze broeders, vele van onze zusters de tranen laten vloeien. Het hoofd laten buigen. De mensen konden leren. Alsof ze inderdaad een vermaning hebben gekregen van Allah. Alsof ze eigenlijk willen onderstrepen. Ja, ja Allah. Dit is weer een teken van mij. En ik zal nu terugkeren naar Allah. Ja, ja ja Allah. Het is datgene wat mij kan treffen. En vanaf nu ga ik mij bedekken. Ja Allah. Deze tong zal alleen maar in het goede worden gebruikt. Ja Allah, dit huis wat ik enkel zie op vrijdag of in de ramadan of tijdens een dood. Nee, dat zal ik regelmatig bezoeken. Ja Allah, dat gebed wat ik verliet. Dat zal ik nu aanpakken en daar zal ik waakzaam over zijn. Nog waakzamer dan welke wedstrijd of welke afspraak of welke programma dan ook. Ja, dit zijn zaken die jij zou kunnen roepen. En geliefde broeders en zusters, ik wil enkele momenten even stilstaan. En dan weer doorgaan. Dus ik neem jullie mee naar station 2. Want daar is jouw volgende afspraak. En de reis naar de hel of het paradijs. En de reis die jij en ik zullen ondergaan. En de eindbestemming is aan jou te bepalen. En welke keuzes je maakt, dan zal je eindbestemming. Je bent ingestapt. En dit is een proefrit. En je wordt bekendgemaakt met de reis. En je kunt links uit het raam kijken en rechts uit het raam kijken. Dus... Kom mee in het volgende station waar jij en ik ongetwijfeld langs zullen komen. Na dat wij onze laatste adem hebben uitgeblazen. Na dat wij gewassen zijn en gewikkeld zijn in stof. Na dat mensen misschien het gebed over ons hebben verricht. Terwijl sommigen van ons niet eens het gebed over verricht mag worden. Volgens sommige geleerden. Want zij die sterven zonder gebed. Wat wil je daar voor gebed over verrichten, terwijl zij hetzelfde gebed al hadden verlaten. Het gebed was niet voor hen, dus ook niet in het leven, dus ook niet na de dood. En dus, als wij dan op de schouders worden gedragen, als wij dan op de schouders worden gedragen... En mensen hun hoofd buigen. En wie draagt jou op dat moment? Het zijn naasten. Het zijn geliefden. Het zijn mensen die van je houden. Subhanallah, hoe zit het leven in elkaar? Subhanallah, hoe heeft Allah het leven in elkaar? gezet? Dat degene die enkele momenten daarvoor alles eraan deden om jou bij hen te houden, om jou in leven te houden, geld ervoor uit zouden geven. En misschien je moeder zou zeggen, luister, ik zou liever daar liggen en sterven. Je vader zou zeggen, ik zou degene zijn die daar sterft. Misschien je familie, partner of je vriend zou zeggen, was ik het maar die daar ziek zou zijn. Nu ben jij er niet meer en is de ziel uit jou en wordt jij gedraaid. Door wie? Door diezelfde personen die van je houden. En diezelfde personen daar, enkele momenten ervoor, hopen ze je hier te houden. Maar nu dragen ze juist weg. En jij op die schouders ligt. Jij op die schouders ligt. Op dat moment kun jij behoren... Optie 1, tot diegene die daarvoor al die witte, goed goedruikende engelen heeft gezien, die zal dan namelijk op die schouders, terwijl hij gedragen wordt, zal zijn ziel en zij, zal zijn hart spreken, schreeuwen en roepen, breng mij, schiet op, breng mij naar mijn plek, breng mij, breng mij, schiet op, waar, waarom haasten jullie je niet? Maar het kan ook zijn dat het optie 2 is. En die heeft al slecht nieuws gehad. En die zal dan op de schouders gedragen worden. En daar ligt deze persoon. Te de schreeuwen. Een schreeuw die niemand van de mensen kan horen. Enkel de Gene en andere schepselen. En deze... Deze persoon dan op de schouders. En het schreeuwen is waar brengen jullie me naartoe. Alsjeblieft hou me daar weg. Hou me daar weg want ik weet dat het al ellendig is wat ik heb gezien. En dat wat er gaat volgen dat zal alleen maar een nog ergere bestraffing zijn. Het zal me enkele erger en erger worden. En je bent dan op de schouders en het schreeuwen maar, maar niemand die je hoort. Sterker nog de mensen die van je houden. Die zijn jou op dat moment weg en dragen. De mensen die misschien in het leven jou een leven hielden en dichtbij hun hielden. Zijn jou dan weg en dragen naar een donker gat. Een donker gat in de grond. Een donker gat waar jij station 2 tegenmoet zal komen. Het graf. Geliefde broeder en zuster. In de tussentijd, in de reis, is er misschien een van de harten weggevlogen en weer terug naar het wereldse en ik vraag dan ook in deze tussenstop om weer in te stappen stap weer in met jouw hart want ik merk en voel dat sommige harten wederom misleid zijn en verleid zijn om aan andere zaken te denken vandaar deze tussenstop stap in de deuren sluiten zich en neem je hart mee daar in het donker gat neem je hart mee sluit je af en neem je hart mee en besef dat jij daar komt te liggen. Besef dat jij daar... ...een moment zult vertoeven. Besef dat jij daar... ...in wordt gestopt. Allah is Allah is Zawajal... ...die... ...waarschuwt ons. Allah is ...die herinnert ons. Allah is die helpt ons met enkele ayat, Waarin hij ons wakker wil schudden om daar alvast aan te denken... voordat het zover is. Want datgene wat ons al een lange tijd niet aan dat gat in die grond heeft doen denken... ...is niks anders dan datgene waarmee we mee bezig zijn. Want hij zegt ons een Sura die jullie allemaal kennen... ...stuk voor stuk, maar weinig dit inderdaad met de harten hebben gelezen. Want als dit een keer het geval zou zijn... ...dan zouden we niks anders laten dan tranen die er zouden rollen van spijt. Want Allah wa vertelt jou en mij... ...het wetijver om het meer heeft jullie bezig gehouden. Van wat, ja Allah... Het werd eigenlijk meer ja en aanzien. We wilden meer aanzien. We wilden meer vriendinnen. We wilden meer sms'jes. We wilden meer kennissen. We wilden meer macht. We wilden meer inkomen. We wilden meer kinderen. We wilden meer auto's. We wilden, we wilden weer meer bezittingen. We wilden meer en we wilden meer. Ja, yeah. en in de tussentijd vergaten we datgene waar wij in terecht zouden komen. Elhaakumut takatur, hatta zultumul maqabir. Totdat jullie de dood tegenmoet kwamen en jullie dus de graven bezochten. De graven bezochten, dat geven de professorien aan, dus daar en terecht zijn gekomen. Totdat jullie daarin lagen, toen herinnerden jullie pas. Hé, hey, ik was constant alleen bezig met hoe haal ik het hoogste daarin. Hoe haal ik het meeste daarin. Hoe kom ik en maak ik alles meer en meer en meer van het materialistische. En vergat ik het moment dat ik daar in dat donker gat, in de grond, alleen zou komen te liggen. En daar iets anders moest verantwoorden dan al die zaken die ik achterna was aan het streven. Geliefde broeders, geliefde zusters, sta wij stil. Wie draagt jou daar naartoe? Wie legt jou in dat donker gat, alleen in de grond? Subhanallah, het zijn de mensen... Die van je houden. Het zijn de mensen die om je geven. Het zijn de mensen die jou kennen en haast in hun leven misschien zelfs van alles voor jou bereid waren te doen. Zijn dan op dat moment jou in een donkere gat in het stoppen. Als deze mensen zelfs afstand van je nemen. Als deze mensen zelfs jou in de grond stoppen. Als deze mensen zelfs nadat ze je daar hebben gestopt. Zand pakken en in je gezicht smijten. En dan. Nog even een moment, zal jij roepen, schreeuwen, een schreeuw die zij niet horen. Ja, blijf alsjeblieft mij. Laat me niet in de steek. Ik heb nu, ga ik het moeilijkste meemaken, namelijk de test, het proefwerk, waarvan ik nu vanaf in mijn leven al hoor, inderdaad, dat het maar drie vragen zijn, meer niet. Het zijn geen twintig, geen honderd. Het zijn niet uitgebreide onderzoeken. Nee, drie vragen. Maar ik weet dat ik zelfs deze drie vragen jullie nu hard nodig heb. Dus blijf mij. En jij daar ligt te schreeuwen. En zij hooguit, hooguit nog voor jou een smeekbede doen. Nadat ze jou hebben bedekt met zand. Nog hooguit bij jou de smeekbede verrichten. Bij Allah voor jou. En dan jou al de rug zullen keren en jij hun zult horen op station 2. Zul jij hun horen, de voetstappen die jou aan het verlaten zijn. En daar, en daar de stilte zal plaatsnemen. En daar die engelen bij je zouden komen. Die jij nu misschien vergeet en ontkent misschien zelfs. Die jij nu ziet als een sprookje wat vele malen verteld is. Ja, die zullen dan plaatsnemen naast jou. En die zullen je dan de vragen stellen. En die zullen dan jou uiteindelijk kunnen zijn. Dat jij behoort tot diegene. Die dus de vragen zou kunnen beantwoorden. Omdat hij daarna heeft geleefd. En nu. Daarom dus een eindbestemming voorgeschoteld krijgen... of een luik naar boven zou gaan... en daar een brandend en kokend en fluitend... vuur te zien is. Maar dat deze... dit luik zich zal sluiten... en dat dat tegen jou wordt gezegd... dit was jouw eindbestemming... zoals jij toen bezig was... die richting Jehennem het lopen was. Die was voor jou al gereserveerd. Ja, jij liep die plek achter al achterna... Jij beluisterde de zaken die jou hier zouden leiden. Jij bezocht de plekken die jou hier terecht zouden doen komen. Jij las de dingen die jou hier zouden doen belanden. Jij hield je alleen bezig en je bezocht plekken en mensen. En behield je met alleen maar zaken die jou hier in deze richting en Daarom was deze plek al voor jou gereserveerd. Maar toen kwam die omslag maar toen kwam een moment dat jij je ging verdiepen in Allah, toen kwam een moment dat jij je hart opende voor Allah, totdat je het moment kwam dat jij je liet vermanen en zei nee, this is it, zoals eentje zei. Alleen was hij daarna echt, was het inderdaad this is it en was hij weg. Het kan ook zijn dat het voor jou this is it zegt, maar dat jij een andere koers bent gaan varen en dan dat luik zal sluiten en een ander luik zal openen voor jou. Met jouw eindbestemming het paradijs. Waar jij nog maar nog mag snakken. Waar jij alvast naar mag uitkijken. Maar. Op station 2 kan het ook zomaar andersom zijn. Dat jij die vragen niet weet te beantwoorden. Omdat je er niet naar hebt geleefd. Omdat jouw hart gevuld is met andere soorten namen. Met andere soorten zaken. Met andere soorten belangen. Ja. En dat dan op dat moment een luik open gaat. Met een prachtige plek die voor jou gereserveerd was. Maar. Dat hart is nooit ingestapt, dat hart is nooit open gegaan voor de zaak van Allah, dat hart dat zei constant, ja later, ja nu, komt wel, ja, nog één slag, ja, ik weet, ik ben er nog niet klaar voor, ja, dan gaat een moment komen, doe dua voor mij, ja, en die vragen die bleef maar totdat in één keer de moment, het moment kwam dat dat luik zou sluiten, omdat die eindbestemming Jij die niet hebt ger gerespecteerd. Jij er geen rekening mee hebt gehouden. Jij er niet naar hebt gestreefd. Jij er niet naar hebt geleefd. En daarom zal er een andere luik opengaan. Met daar je eindbestemming. Je en waar je alvast maar naar mag uitkijken. Geliefde broeders en zusters. Het graf. Station 2. Het graf dat op dit moment wij graven de graven. Maar we keren niet terug. We graven de graven, maar we keren niet terug voordat wij dadelijk in die graven terugkomen. Het graf is op dit moment eigenlijk naar jou in het schreeuwen. Het schreeuwt naar jou, o oh jij, die op dit moment zijn hart vult met allerlei andere zaken. Het schreeuwt naar jou, geliefde zuster. Het schreeuwt naar jou, geliefde broeder. En ze zegt dan eigenlijk, wilde het zeggen tegen jou. Je liep over mij lachend, terwijl je in mijn buik zult huilen. Je liep over mijn rug. Liep jij met vrienden, met kennissen, met contacten en had jij veel te betekenen? Maar hier in mijn buik ben jij alleen. Je liep over mijn rug. En je had enkel aandacht voor je begeerte en je vergat je daden. Maar hier in mijn buik enkel je daden die bij je zijn. Ja, je daden. Je verdiepte je in je leven en alles en iedereen boven mijn rug. Maar hier in mijn buik krijg je enkel vragen over Allah en zijn boodschapper en jouw religie. Over mijn rug vergat je mij en hier in mijn buik herinner je weer elk detail. Ja, daar lig je, hier in mijn buik. Hier in mijn buik en vraag nou maar haar om eventjes. ...tien seconden bij jou te komen liggen. Vraag hem maar... ...die bereid was om voor jou... ...van de ene stad naar de andere stad te reizen... ...die bereid was om voor jou... ...de leukste cadeaus te kopen... ...en tot midden in de nacht jou wakker te bellen... ...en die bereid was voor jou om risico's te nemen... ...en die bereid was voor jou om... ...noem maar op, allerlei zaken... ...opzij te schuiven. Vraag hem maar om... ...tien seconden bij jou te komen liggen... ...als hij toch zo van je hield. En ja, zij die misschien bereid was bereid was om haar tijd enkel en alleen aan haar imago en haar lijn en haar figuur en haar pracht en praal te tentoon te stellen en iedereen hier in mijn buik zegt het graf wordt het voedsel voor de maade. Hier in mijn graf zal al diegenen zullen al diegenen die daar de aandacht voor hadden en die daar de complimenten voor gaven, zullen nu jou niet nafluiten. Zullen nu jou niet knipogen. Zullen nu jou niet sms'en hoe leuk je eruit zag. Want je ziet er niet meer uit daar op dat moment. Want hier zijn het enkel je daden. En hier zul jij dat juist moeten verantwoorden in mijn buik, hoe jij daarbij rondliep. Subhanallah. Geliefde broeders en zusters, laten we snel doorgaan naar station 3. Laten we snel doorgaan naar station 3 in de reis naar de helve paradijs. Het is namelijk zo dat ook daar op station 2 maar een tijdelijke stop is. En dat dan de reis zal voortgaan richting de eindbestemming, de helve paradijs. En je zult namelijk een dag meemaken dat daar inderdaad iedereen vanuit zijn graf. Vanuit zijn graf wordt opgewekt. Vanuit zijn graf richting de Heer. Allah Azza wa zich moet begeven. Vanuit station 2 zul jij een dag tegen gaan komen. waar jij regelmatig aan herinnerd wordt. Een dag waar Allah Azza wa Jal dan ook zegt: Op die dag zal alles, zullen jullie voorgeleid worden. Ja, uit je graf zal je voorgeleid worden en zul je voor moeten komen. Niet bij hier of welke rechtbank dan ook, waar je met goede advocaten los kunt komen. Niet hier bij welke rechtbank dan ook, waarin je dus eigenlijk alleen maar hoeft te zwijgen als ze geen bewijs tegen je hebben, bij je wordt je al vrijgesproken, Waarin misschien een bepaalde, een, een bepaalde fout in de procedure jou al vrij zou kunnen krijgen, ook al heb je de grootste en gruwelijkste en ergste daad of misdaad begaan. Nee, je wordt voorgeleid. Je voorgeleid. in het Je wordt voorgeleid. Al datgene wat jij verborgen kon houden voor je vader, voor je moeder, voor je dochter, voor je naaste, voor je partner, voor je kinderen, voor de mensen. Ja, dat zal dan bekend kunnen worden. Dat zal dan bekend worden gemaakt. Je was in staat om zelfs de veiligheidsdiensten en wel aan de staat voor de gek te houden. Maar daar wordt het voor jou wel gepresenteerd. Daar wordt het bekendgemaakt. Daar, waar Allah azza wa s'il dan ook zegt, op die dag, zal, op die dag, daar heb jij nu in het leven, zeg jij, als iemand je uitnodigt. Ja maar, wacht even, ik kan het uitleggen. Broeder en zuster, waarom doe je dit? Ja maar, je weet. Ja maar, Mati, Ja maar, ja maar. Daarom zal op die dag, zegt Allah azzawajal... Je mond zal het zwijgen worden opgelegd. Ja Allah, wie komt er dan getuigen tegenover mij? Wie gaat u als getuige oproepen? Wie zijn het? Ik kijk om mij heen in die rechtszaak... ...en ik ben benieuwd wie nu tegen mij gaat getuigen. Zijn het mijn vriendinnen... Zijn het mijn vrienden? Zijn het de sms'jes? Zijn het alle bewijsstukken die naar voren worden gehaald? Nee, Allah azza wa jalla zegt, ik sluit alleen maar datgene af waarmee jij constant aan het roepen was. Ja maar, ja maar. En dan. Want je handen, die zullen wel tegen getuigen. Die handen, die zullen dan gaan praten. Die handen zullen dan tegen gaan getuigen. En dan, ja, mijn handen. Ja, ja Allah, met ons deed hij haar strelen. Ja, met Allah, ja met ons deed hij die kraak. Ja, ja Allah, met ons deed hij die draaien. Ja, Allah, met ons handelde hij in het harame. Ja, met ons deed hij haar wenkbrauwen epileren en haar mooi maken en dan zich op de straat begeven. Ja, ja Allah, met ons, met ons heeft hij enkel en alleen het harame verricht. Ja, ja Allah, met ons was het dat hij enkel het harame aankondigde. En schreef en bedreef en daar... Met ons, wij waren er constant bij. Daar waren die altijd, zelfs tot het moment dat zijn beste vrienden niet bij hem waren, waren wij wel altijd bij hem en waren wij de zaak die hem ondersteunde en daar zelfs dat sms'je verstuurde. Ja, hoe donker het was, wij waren er altijd bij. En dan, wat zal nog meer als getuige worden opgeroepen? En dan... De volgende getuigen mogen voorkomen wie zijn het? wie zijn het? wie kijkt om je heen, maar het zijn je voeten die tegen je zullen getuigen op die dag je voeten die dan weer het, uh, aan het praten worden gemaakt, zoals Allah je tong liet praten, wordt die dan het zwijgen opgelegd en zal je voeten dan moeten verantwoorden, ja je ja Allah, met ons zullen zij dan zeggen, jij kijkt en staat naar je voeten gaan jullie tegen mij getuigen, jullie waren toch altijd bij mij en ik nam jullie overal mee, en zelfs mijn beste vrienden wisten sommige zaken niet en jullie waren altijd bij mij, ja en nu laat jullie mij in de steek. En nu gaan jullie tegenover Allah verkondigen. Ja, Allah. Met ons liep hij naar de discotheek. Ja, Allah. Met ons liep hij naar de feesten en met de trein naar een andere stad om daar de zinnen te plegen. Ja, Allah. Met ons danste hij en ging, die, ging hij los. Ja, Allah. Met ons. Met ons. Met ons. En zal dit allemaal bekend gaan maken. Met ons drukte hij op de gaspedaal om welke verdorven plek dan ook te bezoeken. Met ons rende die weg nadat hij de zonde had begaan of een misdaad had begaan. Met ons, met ons, met ons verliet hij de moskeeën toen hij werd uitgelegd. Met ons bleef hij tot in de nacht en bleef zij in de nacht nog wakker, maar niet voor het gedenken van Allah. Met ons, met ons, met ons, Subhanallah, ze zullen getuigen tegen dat, al datgene wat jij plachtte te doen. Dit op die dag. Op die dag, wat station 3 is. Op die dag, wat jij eigenlijk als jij alleen maar een andere soort aanneemt, wat jij ook wederom al kent. En de kleinste van ons al kennen en uit hun hoofd al kennen. Maar, waar zijn de harten die daarna hebben geluisterd naar deze woorden? Waar zijn de harten die het hebben doen be die, worden, die gaan beven wanneer ze dit horen over deze dag, station 3, dan waar jij en ik ook zullen komen? Als jij stilstaat en het hart wilt genezen, als jij stilstaat en het hart wil herstellen, doe het dan met een Sora die jij al kent. Sta er stil en wederom neem even je hart mee en neem deze woorden van Allah met je hart dit keer en niet met je oren. En luister naar een Sora die jij kent en herhaalt en misschien zelfs het gebed mee reciteert. Maar tot nu toe had het geen effect op jou omdat jij nooit van een ander perspectief het hebt bekeken. Omdat jij nooit dit hebt gedronken en jouw hart mee hebt gevuld. Doe dit enkele momenten, de komende momenten. Geliefde broeder en zuster, Allah Azza wa jalla zegt. Over die dag. Op de dag dat de grond, dat de aarde door haar beving wordt geschud. Subhanallah, de aarde. Een grote, een beving nu. Als er een kleine trilling al is, kijken we en zijn we gechoqueerd. Maar een beving die zelfs de aarde, de aarde van binnenste buiten doet keren. Dat. Daar begint die dag mee. En op die dag de aarde al haar last naar buiten zal brengen. En jij en ik en de mensheid zich zal afvragen. Wat is hier aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Wat is deze ramp? Wat is er nu? Ja, vol paniek. Mensen rennen door elkaar en schreeuwen door elkaar. Wat is het? Dit kan niet. Dit hebben we nog nooit gezien. Nee, zelfs de ergste wat wij ooit gezien hebben, dit is er niet mee te vergelijken. En iedereen zal dan elkaar dan vragen. Ja. Op deze dag zal deze aarde haar nieuws bekend gaan maken. Ja, haar nieuws, waar het ook was. Hij liep daar over mij. Zij liep daar over mij. Zij heeft hier die zonde begaan. Met hem, daar, waar haar ouders en haar vrienden het misschien niet wisten. Hier was die plek, die parkeerplaats. Hier was die auto geparkeerd. Hier was die kamer. Hier en daar en daar en hier. Ik, dat was allemaal bovenop mij. Ja Allah, de aarde die tegen je zou getuigen, tegen ons zou getuigen. Al het nieuws, waar het ook was. Van hier, hier in het koud land, tot aan de boulevard van Tanja, of Eind Sba, of Eind Diab, of noem maar op, of het Marinasmeer. Waar het ook is in Marokko, welke, in welke tijd het ook was. Welke tijd het ook was. Waar het ook was. Met wie het ook was. Het was boven mij, Allah. Het was boven mij, Allah. En dit is wat daar zich allemaal bevond. Dit is wat zich daar allemaal bevond. En dit is waar sommigen van ons nu al naar, naar snakken, naar dat ene moment. Daar inderdaad, en daar al naar werken en voor sparen. Waarom? Waarom zal het het bekendmaken? Omdat Allah en de opdracht heeft gegeven. Bi enna rabbaka wa op deze dag zullen de mensen in groepen komen... om wat? Om hun daden gepresenteerd te krijgen. Gepresenteerd te krijgen. Wie maar een mosterdzaadje, iets kleins van goedheid heeft gedaan... zal het daar tegenmoet komen... Maar ook het minst geringste, alleen die blik, één sms, één MSN-gesprek, één minuut, waar dan ook, het wordt daar gepresenteerd voor jou. Het wordt daar gepresenteerd voor jou, geliefde broeder en geliefde zuster. En daarom. Daarom is het de hoogste tijd. Wanneer jij in deze reis bent uitend kijken naar je eindbestemming het paradijs. Om stil te staan bij deze drie stations. En dan gaan we door naar station 4. In de reis naar de hel van paradijs. Die eindigt namelijk met een eindbestemming. En die eindigt niet met drie eindbestemmingen. Met twee die jij kunt bepalen. Die jij, waar jij nu op invloed op hebt... Wanneer je ingaat op uitnodigingen naar de weg van Allah. Het is namelijk zo dat wanneer jij behoort tot die mensen die het hart hebben laten bewegen. Richting de Allah. Azawajal, dat het dan zal eindigen. Deze reis richting de helve paradijs. In het paradijs waar we, dan van, waar we nu van schreeuwen. En iedereen onderstreept. Dat hij daarin terecht wil komen. Maar de daden iets anders uitwijzen. Voor wie is het? Voor wie is die eindbestemming? Want ik wil niet stil gaan staan. Ik wil je alleen bekendmaken met station, Wie 4 dat het eindbestemming A of eindbestemming B kan zijn. Eindbestemming de hel of het paradijs kan zijn. En is daarom. Laat Allah azawajal, mag ons vertellen wie in aanmerking komt. Kort samengevat. Voor eindbestemming A. Of eindbestemming B. Wie komt daarvoor in aanmerking? Allah Azzawajal. Die je dat uitlegt. Hij zegt namelijk. Vem me. Degene. Degene. Wat betreft degene die overtrad en door, maar, maar doorging met zijn leven wat hij nu in het lijden was, to, ondanks dat hij uitgenodigd wordt. Ondanks dat hij regelmatig of zij herinnerd wordt, toch maar doorbleef gaan in dat leventje. Dan zegt Allah zo'n over: Ve en Multalaya, we et al hayat, doen ja. En die de voorkeur gaf aan het wereldse leven. Ja, het was niet tijd voor hem om terug te keren naar de moskeeën. Het was nog niet zover. Hij voelde zich nog niet lekker. Hij moest nog even een paar jaar lekker losgaan. Want hij is nog jong. Hij is pas 18, 19 en nu begint het eigenlijk pas. Nu, dat is iets voor, voor straks als hij 40 is. Nu geeft hij de voorkeur. En zijn stage, en zijn werk, en zijn voetballen, en zijn aanzien, en zijn aandacht, en zijn loon. En de, alles wat zich eromheen bevindt. Maar, het lageren. Dat is iets wat niet voor hem weggelegd is op dit moment. Hij geeft de voorkeur aan de dunya. Wat is er dan voor deze persoon, ja Allah, vertel ons. Zijn eindbestemming in de reis naar de hel van het paradijs. Jahannam. Zijn eindbestemming. ...in de reis naar de hel of het paradijs. Maar ja Allah, er zijn velen tussen ons... ...velen tussen ons die streven naar die reis... ...dat die eindigt in het paradijs. Waar moeten zij aan voldoen, ja Allah... Waar moeten zij aan voldoen? Want de eerste groep, dat willen we niet behoren. Want we hebben gehoord over Jahannam. Dat voorgeleid wordt door 70.000 kettingen. En elke ketting 70.000 engelen die het naar voren slepen. Ja Allah, we hebben gehoord en gelezen over Jahannam. Dat alles kookt, dat alles brandt, dat alles vernietigt, dat alles verplettert. Ja Allah, daar willen wij niet in terechtkomen. Ja Allah, we hebben gelezen dat daar de kleding en het voedsel en alles... Branden zal branden. Ja, Allah. Nee. Het is niet datgene waarin wij terecht willen komen. Dus vertel ons, vertel de harten die snakken naar het paradijs. Welke harten daar een aanmerking voor komen. Degene <middels> die de macht van hun Heer vrezen. En, en zijn ziel bestrijdt dat een aanzet naar de begeerte, de begeerte te volgen. En hij het weerhoudt om de begeerte te volgen, hoe moeilijk en hoe lekker het ook is om dat te doen. Maar je weet dat het haram is en je bestrijdt jezelf en je voert die strijd. En ik doe dat je Allah. Ik doe mijn best en desnoods als ik die fout bega, dan keer ik direct huilend, smekend om vergeving bij u terug als ik die misstap heb begaan. Wat is er dan voor deze harten, ja Allah. Voor hen is het paradijs de eindbestemming. De eindbestemming voor hen. Een paradijs waar rivieren onderstromen. Een paradijs waar al datgene wat van gemak voorzien is... Een paradijs waar al datgene van ellende weggeveegd is niet bestaat. Al datgene van pijn, van moe, van vermoeidheid, van jaloezie, van haat, van verdorvenheid niet in te vinden is. Een para paradijs waarin jij je wens eigenlijk al direct tegemoet krijgt. Een paradijs waarin je in de nabijheid zult zijn van de profeten en Mohammed waan, en de metgezellen en de vrome voorgangers en de martelaren. Een paradijs waarin jij schoonheden tegemoet kan komen... Een paradijs waarin jij niet op dit moment met je hoofd bij kan komen. Want hij heeft ons namelijk verteld, de boodschappen, sallallahu alayhi wa sallam. Dat datgene wat jij daar tegen moet zal komen. Datgene wat geen oog heeft aanschouwd, geen oog heeft aangehoord. En iedere fantasie te boven gaat. Dus doe dan maar niet de moeite voor dat jij denkt dat jij al weet wat daar zich plaatsvindt. Maar verdiep je wel misschien in jouw eindbestemming... dat dat het paradijs zou moeten zijn. En verdiep je in het hellevuur zodat je weet waar je weg moet blijven. En streef aan erna, dat jij deze proefrit die jij hebt gemaakt... vandaag... deze kennismaking en deze reis die jij hebt gemaakt... dat jij zult behoren... Die, tot diegene die bij elk station... vanaf het moment dat hij zijn laatste adem uitblaast... tot het moment dat hij... ...in het graf terechtkomt. En het moment dat hij tegenover zijn Heer komt te staan... ...en het moment dat hij wegbegeleid wordt... ...behoort tot de gelukzalige... ...die daar uiteindelijk een eeuwige genieting... ...tegemoet zullen komen. Dat kun je doen... ...door de eerste stap te zetten. Dat kun je niet doen... ...door te blijven dromen... ...zonder inspanning. Want dan blijft het maar een droom. Geliefde broeders en zusters... ...dit was... ...de reis... ...naar de helve paradijs. Dit was... De reis die jij en ik zullen meemaken. Dit was een reis waar weinig bij stilstaan. Maar in ieder van ons zal ondergaan. En subhanakallahu wa hamdika shadu lailil en te s'afiru kwa tobu laik wa jazakum allahu khayra.